Het is best waar. Er was eens een kip die het meest vreselijke verhaal ooit vertelde. Het was zo verschrikkelijk dat het de veren van alle andere kippen overeind liet staan. Het was een lange en vermoeiende dag vol werk. Alle kippen waren klaar om te gaan slapen in een knusserhooie bedden. En een van hen was de vrolijke kip met de witte veren. De grijze kip keek dit allemaal aan. Ze vroeg zich af waarom de kip zoiets zou doen. Want voor haar waren kippen die hun eigen veren plukten een vreselijk en afschuwelijk idee. Fiu, ben ik blij dat ik van die vieze veer af ben? Niet in staat om deze roddel van zichzelf te houden? Vloog de grijze kip van haar bed af om dit aan haar andere kippenvriendinnen te vertellen. Hé, hey Lisa. Hé, hey Pixie. Kom dichterbij. Ik heb me te gerodden. Ik heb me te geroddel. Heb je gehoord over deze gekke kip? Ze plukt al haar veren om er mooier uit te zien. Hoe kan een haan nu een kip zonder veren leuk vinden? Als ik een haan was, zou ik walgen van dat soort kippen. <laughs> oh, dit is verschrikkelijk. Hoe kon ze? Schaamteloos. Wat is er van deze wereld geworden in de naam van kippen? Zeg me dat het niet waar is! In een eikenboom naast de kippenren woonde een uilenfamilie. Mama Uil had een geweldig paar oren die alles konden horen... en ook een grote mond die alles kon verklappen. Alles waar de kippen over spraken. Toen ze thuis kwam, vertelde mama-uil snel alles wat ze gehoord had. Het was een eng verhaal voor de kleine uilen. Ze waren geamuseerd en geschokt. Maar vooral geschokt door het idee dat een vogel haar eigen veren plukt... en denkt dat ze zonder veren er prachtig uitziet. Maar mama, hoe kan ze dan vliegen? <lacht> Kippen vliegen niet echt zoals wij, mijn liefste... Maar zonder hun veren zullen ze het koud hebben en zelfs ziek worden. Vertel ons meer, mama. Is het verhaal nog langer? Oh, nee, nee. Het is nu al laat. Ga nu snel naar bed, jullie drie. Slaap lekker, engeltjes. Even later, nadat ze de jonge uilen gekust had omdat ze in slaap gingen vallen... vliegt mama uil weg om haar verhaal te vertellen aan haar duivenvrienden. Ik moet de duiven ook vertellen over deze gekke kip... Ik weet dat ze me niet zullen geloven, maar ik moet. Mama Uil vertelde alles over de kip tegen de duiven. Ze luisterden naar alles. Ze blinkten niet. Ze vroegen niks. Ze hoorden het simpelweg aan en geloofden wat Mama Uil aan het zeggen was. Ze moet wel zo wat bevriezen omdat ze al haar veren verloren heeft. Dit was iets nieuws, zelfs voor de duiven. Omdat ze graag verhalen deelden verlogen ze naar alle richtingen om dit schandalige verhaal ook te vertellen. Je weet dat het best waar is. Oehoe! Kippen in het kippenhok plukken al hun veren... omdat ze denken dat ze er dan mooier uitzien. Je weet best dat het waar is. Kippen in het kippenhok plukken al hun veren om de aandacht van de haan te krijgen. Je weet dat dit best waar is. Kippen in het kippenhok plukken al hun veren om de aandacht van de haan te krijgen. Deze kleine veer was veranderd in vele veren en deze ene kip was veranderd in vele kippen. Tegen de volgende ochtend had het schokkende nieuws de oren van de haan bereikt. Er is iets waar ik jullie moet vertellen. Je kan het misschien niet echt geloven. Maar het is best waar. Drie kippen hebben al hun veren geplukt. Ik heb het van de anderen gehoord. Ik heb gehoord dat ze verliefd waren op de haan. Waarom heb ik dit niet eerder gehoord? Wat zal er gebeuren tijdens het koude weer? Ze zullen geen veren hebben. En de geluiden van het verenplukken was overal. Het verhaal reisde van kippenhok naar kippenhok, van boerderij tot boerderij en uiteindelijk door het hele land. En uiteindelijk kwam het nieuws weer terecht, waar het allemaal was begonnen. Er waren drie droevige kippen die hun hart hadden gebroken over een haan. Om hun hart te winnen begonnen ze al hun veren te plukken om te laten zien wie het meest van hem hield. En dit ging door, totdat ze alle veren waren kwijtgeraakt. Kun je het geloven? Het is best waar! Toen dezelfde vrolijke witte kip, die een klein veertje was verloren, eindelijk dit verhaal hoorde... kon ze niet begrijpen waar dit verhaal vandaan was gekomen. Ze was droevig en boos. En zij... Wat is er gebeurd? Dit is onacceptabel. Kippen moeten nooit hun veren plukken. Ik heb ooit een veertje geplukt omdat hij vies was. Dit verhaal mag niet te geheim blijven. We moeten bewustzijn verspreiden. We moeten het uitzenden op de boerderijtelevisie en nieuws. Het nieuws was overal. Ze zagen het in de kranten en ze zagen het op televisie. Hmm, het nieuws is erg verontrustend. Ik wist niet dat we een nieuwskanaal hadden voor ons kippenhok. Natuurlijk hebben we dat. Hoe kun je zoiets nu niet weten? Sorry, ik wist het niet. Het heet KNTV... Wat is KNTV? Uh, KNTV is kippennieuws televisie. Het is erg populair. En zo dus verscheen het verhaal in de ochtendkrant. Iedereen had dit verhaal over drie gekke kippen die hun hart hadden gebroken over een lokale haan en die al hun veren hadden geplukt, waren nu aan het bevriezen in de kou. Hun veren had ze kunnen beschermen. Maar zonder hen werden ze allemaal heel erg ziek. En al heel snel was iedereen aan het praten over deze gekke kippen. Hoe stom ze waren om hun eigen veren te plukken. Dit is allemaal mijn schuld. Ik had geen leugens moeten verspreiden. Ik zal eraan denken om nooit iets te delen wat niet waar is. Ik heb een erg belangrijke les geleerd vandaag. Men zegt... Een leugen gaat de halve wereld rond voordat de waarheid het recht zet. De grijze kip had een erg waardevolle les geleerd. Daarom moeten we eraan denken dat wanneer we verhalen en woorden verspreiden, we erg moeten opletten wat we zeggen. Een verkeerd woord hier en daar kan iets heel anders maken wat we nooit meer kunnen stoppen of terugdraaien. Net zoals een veer in vele veren kan veranderen en een kip veranderde in drie. Het verhaal mag dan nep zijn, maar zoals de kip zei, het is allemaal best waar. Het einde.